Jurgen Boekraat met het NM's Journaal. De NASA heeft ook de tweede lanceerpoging van de nieuwe maanraket afgelast. Waren er maandag bij de eerste poging technische problemen met een van de raketmotoren? Dit keer was er een brandstoflek. NASA-technici hebben nog geprobeerd om het lek te dichten, maar dat lukte niet. De onbemande Artemis 1 missie is bedoeld om alle raketsystemen en modules te testen. Na de testvlucht moet in 2024 een bemande vlucht rond de maan volgen. Pas in of na 2025 zullen er met Artemis 3 twee astronauten op de maan landen. Premier Rutte heeft opnieuw zijn excuses aangeboden voor de eruptie van geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Dat deed hij bij de jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument in Roermond. De Rutte sprak van een onmogelijke missie waarbij de militairen een strijd werden ingestuurd die niet te winnen was. De premier benadrukte dat de verantwoordelijkheid voor het geweld in toenmalig Nederlands-Indië bij de toenmalige autoriteiten lag. Zeker niet bij de individuele dienstplichtigen. In Moskou is oud-Sovjet-leider Mikhail Gorbachev begraven. Hij overleed deze week op 91-jarige leeftijd. Eerder vandaag namen duizenden mensen afscheid van Gorbachev. Onder hen ook prominente politici, maar president Poetin liet verstek gaan. Zijn drukke agenda zou een bezoek niet toestaan. In het westen wordt Nobelprijswinnaar Gorbachev geroemd... vanwege het neerhalen van het ijzeren gordijn. In eigen land en in een aantal voormalige Sovjet-staten... werd hij sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie verguisd. Max Verstappen start morgen in de Grand Prix op Zandvoort vanaf pole position. In een spannende kwalificatie was de Formule 1-coureur... in de laatste run 21.000ste sneller dan Ferrari-rijder Leclerc. De race begint morgenmiddag om 3 uur. Het weer zomers met maxima van 25 tot 27 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen wolken en zon en net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn vandaag meerdere evenementen rondom de Amsterdam Arena. Onder andere in de Ziegudoom en in de Avond dat zorgt nu voor vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Momenteel 10 minuten vertraging tussen Apkoude en Ouderkerk aan Den Amstel. Wat hier ook opvalt is dat tot half negen vanavond... er geen treinen stoppen op de stations Amsterdam Belmer Arena en Amsterdam Holendrecht. Dit komt door de verwachte drukte. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Entertainment for you. Wat is het weer gezellig hè, Fred hij. Baby, baby, lekker dicht Liefje, ik ben zo een laf Terwijl je zo draaiend voor me staat Ik wil dat jij je ogen sluit En geniet van vreugde en muziek Ik wil met jou het heel snel weer Heel snel weer Want je bent mijn baby, baby, baby Lekker dicht Baby, baby, baby, lekker dicht Van mij. Alleen van mij. Ik heb een liefje, ja, bij jou zie ik het zit. Je kijkt me aan, ik ben bevangen door de hitte. Gewoon te mooi om maar te zijn. Voor nu en altijd ben jij van mij. Ik wil als scheelen. Ik laat je nooit alleen. B -b -b -b Ja, dat was het dan. Jeffrey Hees en Baby Baby. Wat een lekker ding. Hey, um, welkom bij het tweede uur van Entertainment View You. En David, het laatste uur natuurlijk. En uh, um, ja, we gaan uh, lekkere muziek draaien en we gaan nog eventjes uh, iemand bellen. Maar die is Johannes en houd de hele avond voor me vrij. Dan je kwijt Voor Deze avond voor me vrij. Dat, ja, dat waren de woorden van Jannes. En aan de telefoon heb ik Johan. Johan B. Goedemiddag, Fred. Ik Goedemiddag. Ja, eventjes anders uh, dan dat ik uh, ja, had begrepen. Maar goed, we hebben je aan de telefoon. Nou, hallo, we zijn uh, op dit moment gericht op Zandvoort dus. Ja, inderdaad. Mooi dat, hoor. Ja, toch? Ja, en, uh, en Max heeft natuurlijk weer... Uh, nou ja, ja, zoals gewoonlijk de nummer 1. ik heb het gezien, nou, hij moet dat nog gaan doen, hè? Ja, ja, ja, ja natuurlijk. Ja, ik uh, ik maar dat, uh, ja. Ik ben, ik ben eigenlijk wel, uh, uh, ik zeg het misschien een beetje, beetje egoïstisch, maar. Ik denk wel nou, ja. dat, hij, dat hij het gaat winnen. Chauvinistisch, hè? Ja, ja het is chauvinistisch, echt, egoïstisch. <laughs> dat hoort het toch? Ja, toch? Maar ja. Eén hey. in de kabel, lekker want wat en ook, het is gebeurd met hem. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Maar daar gaan we niet vanuit. We houden de spanning erin. We houden de spanning erin, inderdaad. Hé, hey, maar jij hebt ook een, een, een nieuwe single uitgebracht. Ik heb een single uitgebracht, dat klopt. Ja. Darling, je t'aime. Darling, je t'aime. Ja, ik miste alleen nog mon amour. Maar. Ja, het is darling, je goodbye. En er komt nog pyjamo in voor en Ouviris heen. Oh jee, het ja. ja. hele woordenboek. Maar het is ook zakelijk een Nederlands nummer hoor. Ja. Hé, hey, maar uh, ja, hoe, hoe, uh, hoe is dit nummer ontstaan, uh, Johan? Nou, heel simpel, ik, uh, ik zing eigenlijk al jaren, uh, vooral, vooral Nederlandstalig, ja. of uh, Engelstalig. Ja. En ik, uh, iedereen zegt, doe er eens wat mee. Ik ben naar Emile Hartkamp gegaan. Ik zeg, ik we wat. Hij zegt, ja. nou, maar je moet het Nederlands gaan doen, joh. Ik zeg, nou, verras me maar, dus hij heeft dat nummer geschreven, de muziek. En in eerste instantie uh, moest ik even slikken. Maar ja, toen kwamen de instrumenten erbij en het achtergrondkoor kwam erbij. En dat ik toch? vind het een oorlog, maar hij blijft ja. lekker in je kop hangen. Ik vind het een leuk liedje geworden. Ja, ja nou ja, dat is, dat is ook de bedoeling natuurlijk, hè? Dat, dat is bedoel, de bedoeling. Uh, kijk, dan, dan heb je in ieder geval uh, hetgeen waar je voor gaat, laat ik het zo zeggen. Maar ik ben er blij mee. Ja, toch? En, en ja, het is, is de juiste persoon, het uitkomt. ja. Dat, dat weet iedereen. Ja, ja. Ik, denk, ik denk als we het gaan doen, dan doen we het goed. Ja, nou ja, inderdaad, uh, gelijk heb je Hey, en uh, ja, wat, wat, uh, heb, heb jij nog wat op de plank leggen, want uh, is dit uh, het enige nummer wat je momenteel met Emil hebt gedaan, of uh, nee, zit er nog meer de, aan te komen? Uh, dit is de eerste, we hebben de smaak te pakken, dus uh, ik ga ervan uit dat we uh, pas aan het begin zitten van, van, een, van een lange reeks, Oké. Okay. Dat, dat hoop ik tenminste. Dus, uh, dus uh, de samenwerking uh, is uh, in, in principe goed, zeg maar? Die is absoluut goed. Ja. Nou ja, dat is het belangrijkste. En, en heb je al wat op het oog? Uh... Nou, we zijn nog helemaal niet concreet bezig. Uh, we zijn deze net aan het lanceren. Ja. En uh, net zoals bij jullie hè, wordt die uh, gepromoot en hier ja. en daar gedraaid. Ja, ja, ja. En dan gaan we eens kijken wat dat wordt. Ja, nou ja, ik hoop uh, dat het uh, een knaller gaat worden eigenlijk voor je. Nou, anders ik wel. <laughs> ja, maar nou, sowieso, ik bedoel, ja, je, je doet het niet voor niks, laat ik het zo zeggen. Nee, het, het opnemen van een single is best, uh, best kostbaar en het kost heel veel tijd. Ja, tijd en, en ook geld natuurlijk. Het moet, Ja, nou, zeker. Ja. Het, moet, het moet dus ook wel een keer aanslaan. Ja, ja, ja. Want alleen voor het opnemen, voor het opnemen is natuurlijk ook geen doel. Nee, het is uh, leuk als je hem in de kast legt en dan denk uh, na nou, een jaar of tien van ik draai hem nog eens een keertje, maar <laughs> daar doe je het niet voor. Nou, ik, ik hoop dat jij hem wat vaker gaat draaien dan zeker in de tien jaar. Nee, ja. <laughs> nee, maar ik bedoel voor jezelf. Ja, nee, ik begrijp je wel. Ja, ik bedoel, ja, daar, daar, daar maak je geen muziek voor. Dus, uh... Nee, dat is ook. Hé, hey, maar uh, waar, kunnen jou, uh, waar kunnen ze jou volgen, de mensen? Nou, sowieso op uh, natuurlijk de, de mediakanalen, YouTube, uh, uh, Deezer en uh, Spotify. Maar als ze gaan kijken op uh, Johan B. met dubbele E. Ja? Op, gewoon op mijn Facebook. Daar staat mijn e-mail, daar staat mijn telefoonnummer. Ik ben hartstikke bereikbaar. Oké. Okay. Dus ik, ik zeg het eigenlijk nog verkeer, verkeerd ook. Ja. Het is, het is B. Ja, ik zeg het op zijn Engels. B. Mijn eigen naam is uh, Johan van den Burg, maar ja, ja. je weet hoe klein zijn ja, hoesje is, ja, hè? Ja, ja. ja. <laughs> dus E-Wiel kwam met het idee en zegt van nou, zullen we er B van maken en dan hebben ja. we de dubbel E achter. Ja. Ik vond het allemaal prachtig. Ja. Dus, het is eigenlijk een bij, hè? Eigenlijk ja. op zijn Engels, hè? Op zijn Engels zou je bij ja, B ja. zeggen, klopt. ja. ja. Hey, en, en wat kunnen we nog meer verwachten van jou uh, dit jaar? Of, uh... Nou, ik, um, <coughs> ik ben heel druk met wat Nederlandstalige muziek bij elkaar uh, te vergaren. En uh, daar moet allicht weer nog een keer een leuk nummer uitkomen. Ah, Oké, okay. sta je nog ergens op podia's uh, nog, uh, uh, deze uh, ja, korte tijd in de zomer nog? <coughs> nou ja, het was vakantieperiode. Ik, uh, ik heb op dit moment niks aan. Maar ik hoop wel dat het los gaat komen. Ah, Oké, okay. want uh, je, bent, je bent al op vakantie geweest of... Ik ben euh, deze zomer niet weg geweest. Ik ga heel veel naar Gran Canaria. Oké. Okay. Daar ben ik met de kerst teruggekomen, dus dit jaar is er niks meer van gekomen. Oké, okay, ja. Maar als ik daar kom, ja, daar kennen ze me allemaal, want... Ja, het ja, ja. zijn natuurlijk uh, veel terrassen, het is boulevard, ja, ja. daar zing ik uh, heel veel... Dus, dus, dus, dus, op. Je, dus je gaat maar met de kerst weer naartoe, uh, Johan? Nu in Nederland nog. Ja, je blijft met de kerst in Nederland? Ja, ik blijf dit jaar zeker in Nederland. Ah, oké. Okay. Ik zou zeggen, Johan, als jij hem aankondigt, ga ik hem draaien. Mooi. Johan B met dubbele E. En dat nummer heet Darwin Chiterné. Goodbye. Ja, je hoort hem al. Ik hoor hem. Ja. Hey, Johan, ik zou zeggen, een heel goed weekend. En, uh, wel, en uh, veel plezier. Een groot, feestje, een groot feestje wordt in het morgen. Ja, dat hoop ik ook. <laughs> hey, groetjes en een goed weekend, hè en goed weekend. Hoi hoi. Doei hoi. Die bracht ons bij elkaar. En maakte al mijn mooiste dromen waar. Toch kwam de dag dat ik ook weer moest gaan. Het werd een enig afscheid met een traan. Johan B. En uh, je Jeudamme. Wat is het weer gezellig hè, Fred Heij. En dat sowieso. En het is ook weer een lekker nummer. Dat je zegt van, uh, ja dat past helemaal in het plaatje thuis van de, van de Grand Prix. De Formule 1 hier in Zandvoort. Uh, lekker hoor, luister maar. dan Masha en uh, ja, Statetic. Ja, zo, uh, zo heet het nummer. hey en ja, we gaan zo uh, lekkere uh, verzoekjes draaien. Maar eerst uh, gaan we nog even een lekkere gauw houden uh, uit de uh, jaren uh, tachtig. Ja, en uh, even kijken wanneer was jij ook alweer geboren, Kim? Oh, ik, ik zit te verkeerd schrijven. In de ja. jaren tachtig. In de jaren tachtig. Ja, welke jaren tachtig? Want je hebt 81, maar je hebt 89. Dus. Ik, 86. Ah, oké. Okay. Dus, dus een, dit nummer ja, komt jou eigenlijk bekend in de oren. Toch? Zeker weten. Ja, ik nummertje hoor. Zeker. DAB plus 6A, ja, en dat allemaal uh, CFM, Zandvoort, entertainment for you. Met ondergetekende hij en uh, zit je te eten, eet smakelijk en als je hebt gegeten dat het u wel mogen bekomen. Dit waren uh, Pia Zedora met German Jackson en When the Rain Begins to Fall. Nou, laat die regen nog maar even wegblijven, sowieso morgen ook natuurlijk. Want ja, eerst moet eventjes uh, Max uh, zijn kunstje doen, hè, toch? Ja, ja. Ja. ja, lekker. Iets, iets minder zonmorgen, maar zeg uh, ik bij windkracht 2 en uh, een beetje bewolking uh, ja, moet, het, uh, moet het allemaal gaan lukken. Uh, we gaan een, uh, een uh, verzoekje draaien en dat verzoekje is uh, afkomstig van Gideon Vrede en die... Uh, ja, leuk dat je luistert uh, Gideon. En daar in dat uh, kromme nie. En jij wil een plaat horen van uh, Phil Collins en India uh, Tonight. Nou, gaat helemaal lukken. muziek heeft uh, deze man uh, gemaakt. Ja, helaas heeft hij uh, zijn uh, laatste concert gegeven. Hé, ja. Het zou je uh, trouwens, uh, uh, je kan het uh, ook nog eventjes uh, terugzien op, uh, op YouTube. Weet je dat, uh, Kim? Het uh, laatste concert wat hij gegeven heeft. Oh, kan je ook terugkijken op YouTube? Ja, die kan je terugkijken op YouTube inderdaad. Dat ga ik zeker weten doen, want ik begon er gewoon mee te drummen met een nummer. Ja, het is, uh, het is gewoon heerlijke muziek. En uh, ja, deze, deze was gelukkig aangevraagd door uh, Gideon Vrede. Goeie muziek, Gideon. Ja. Toppertje. Ja. ja, Gideon. Geweldig. Hé, hey, um, ik heb nog een verzoekje. Dat is afkomstig van Jeroen. En uh, Jeroen, uh, leuk dat je luistert. Jij wilde graag horen Billy Ocean met Love Really Hurts Without You. <middels> De lekkere gouden ouwe is dit. Uh, Love Really Hurts Without You. Aangevraagd door Jeroen. En uh, dat allemaal van Billy Ocean. En het volgende plaatje dat wordt aangevraagd door Tanja. Tanja, leuk dat je luistert. Jij wilde horen Suspicions Minds en Fine Young Cannibals. Blijf erbij. entertainers voor je tot de klokjes van 7 uur. Oh, keer de schijf. What do you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 Ja, lekkere muziek, hè? Oh, uh, ja, Diana Roshi en uh, The Supremes en I Hear a Symphony. En ik kreeg net een verzoekje binnen. En dat is van Mandy uit Haarlem. Die wilde graag een nummer horen van Hit Road Jack. En nou hoop ik dat ik de juiste heb. Ja, hoop ik dan. En als het niet goed is, dan hoor ik dat ook wel. Don't no more the road jang, don't come back no more, no no with the road Jack. don't you come back no more. Hit the road jack, don't come back no more with the road Jack. don't come back no more. What you say? hit the road Jack. don't come back no more, no more with the road Jack. don't come back no more I no more, no more, no more. No mo, no mo, no mo, no more no mo, no mo, no mo, no mo, no mo, no mo, no mo, no mo, no more, no mo, more. no mo, more, no more, no more, no more. Dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, no more. dad, you dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, no more, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, I don't no more, no more, no more, no more I don't no moan, no moan, no moan. I don't no moan, no moan, no I don't no moan, no moan, no moan. I don't no moan, no moan, no moan. I don't no moan, no moan. I don't no no moan. lekker hoor. Ja, eventjes helemaal los met uh, Trottle en Hit the Road Jack. Hé, hey, we gaan eventjes uh, terug, helemaal uh, in de tijd. En dat doen we met uh, Gaia, Stutsling en we hebben het over Bruto. Uh, uh, ja, zelfs product. Ja. Nou ja, je kent het vast nog wel in ieder geval uit die tijd. Hey,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 An ah, ah, ah. Weihnachten liegen alle rum und sagen puh uh, uh. Der Abfalleimer geht schon nicht mehr zu Die Gabentische werden immer bunter Und am Mittwoch kommt die Müller vor und holt den ganzen Plunder Und sagt, jetzt wieder in die Hände gespuckt Wir steigern das Bruttosozialprodukt Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt Am morgen die Werksirene dröhnt. Und die Stecher beim Stechen lustvoll stöhnt.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 Bruto sociaal product... van Geyer. Sturtsluck. Uh, Sturtsluck. Ja, zo moet ik het zeggen. Hé, hey, we gaan nog een lekkere muziek draaien. We hebben nog eventjes een kleine... tien minuten. En dat doen we... Ja, met de Freemasons. Lekker. Ja, toch? Zo niet dan toch? Blijf er lekker bij nog eventjes. En vergeet morgen niet... Uh, ja. de Grand Prix uh, natuurlijk hier in Zandvoort. Morgenochtend... Uh, komt onze collega hier weer uh, de boel op stijl te zetten Jaap Kopers dus uh, ja, wees er zeker morgen ook weer bij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 Tijd aan jou verspeld. Ik heb me steeds maar weer verbeeld dat het echt iets worden kon. Ja, dat gezellig het het. Tussen ons toch zit ik hier alleen. Oh, maar nu ben ik uitgespeeld. Oh,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 Laat me hier niet zo staan, wordt mijn moeite niet beloond, zeg me, dan zal ik gaan. No, oh lekker. Zo is dat. Eh, ja We gaan nog weer eh, naar het einde van dit programma. En, eh, maar eerst nog even een, een lekker nummertje. En dat is van Rolf Sanchez. El Universo. Rolf Sanchez. Sanchez. No puedo ni creer que te haya sido ik no te niet sacar ya de mi mente weet duele mucho más que no contestes, te niet que ik vez estoy arrepentido. Y niet wat te moet doen. Ik weet niet wat ik moet Ik weet niet wat ik Llega algo que gaan naar het einde esta noche tenerte si tu no conmigo el universo se equivoca, todo me sale no me mi sombra, si tu no conmigo yo me quedo en el pasado pensando todo lo que van het uh, programma. Ik zou zeggen, iedereen bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En vergeet morgen niet gewoon weer uh, lekker af te stemmen morgenochtend uh, met uh, Jaap Koper. En dat allemaal met uh, Race Radio. Eventjes Race Radio houdt nu uh, vanavond op hier al uh, vanaf uh, 7 uur. En uh, ja, ik hoop dat jij het ook gezellig vond uh, Ken. Ik vond het hartstikke gezellig. Ja, jij hebt ook nog even een interviewtje gehad. En, uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat komt allemaal goed. Het was gezellig in ieder geval. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En volgende week zijn we even een, een dagje vrij. Dus ik zou zeggen tot over twee weken weer. Hey groetjes, bye bye, zwaai, zwaai en veel plezier morgen. Tot zover en el het ritme van ZFM via de kabel op 104.5